Afgelopen weekend zou de ex-TBS'er dus iemand hebben gedood... in het huis van het slachtoffer in Lelystad. Het OM wil niet reageren op het bericht in de krant. De koepoging van de Venezolaanse oppositieleider Guaido is mislukt... zei president Maduro uren nadat Guaido militaire had opgeroepen zijn kant te kiezen. Volgens de VS was Maduro even van plan het land uit te vluchten...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 De 1-0-overwinning van Ajax bij Tottenham Hotspur... in de halve finale van de Champions League... is een prima uitgangspositie, vindt Ajax-trainer Ten Hag. Hij zei wel dat het volgende week in Amsterdam beter moet. Ajax won in Londen door een doelpunt van Donny van der Beek. Die vond dat Ajax de tweede helft beter had moeten spelen. De return is volgende week woensdag in de Johan Cruijff Arena. Het weer nog, vooral in het zuiden, nog kans op een mistbank. Vanmiddag breekt op steeds meer plaatsen de zon door...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 Dankjewel. Namens het internet en sieren. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is Zin in ZFM. -M. Met nu ZFM in de ochtend. I don't want you to be no slave.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 I'm And it pleases me Dit is ZFM. Shit,